of er Russen aanwezig waren bij de lancering van de raket. Bij een aanslag zijn in Bagdad zeker 23 doden en ruim 50 gewonden gevallen. Een zelfmoordenaar liet zijn auto ontploffen bij een controlepost van de politie. Er waren veel Shiiten die op weg waren naar een heiligdom. Mogelijk zit de Soenitische terreurbeweging ISIS achter de aanslag. Ook EasyJet heeft besloten vandaag alle vluchten naar Israël... om veiligheidsredenen te schrappen... Eerder annuleerde KLM al een vlucht naar Tel Aviv. KLM bekijkt nog of het meer vluchten schrapt. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen mogen vandaag niet op Israël vliegen... vanwege een raketinslag bij het vliegveld van Tel Aviv. De VS vindt het te gevaarlijk. Onder meer Air France, Swiss en Lufthansa vliegen daarom ook niet naar Israël. Het weer. Vandaag is het volop zomer met flink wat zon... en smiddags enkele stapelwolken. In het zuiden kan lokaal een bui ontstaan... Wordt 24 graden op de wadden tot 28 graden in het binnenland. Morgen in het oosten kans op een bui. Het blijft warm. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht.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 deep Estrada Caçando um jeitinho de Lele, lele, ritme van lele, ook op tv. Oh, oh, oh, oh.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 Young girl growing old, trying to make herself a bride. Six spoons for all your sake, and drink a bottle full of. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Joris Stubenitski met het NOS journaal. Het is een dag van nationale rouw vanwege de vliegramp in Oekraïne. Daarbij vielen donderdag 193 Nederlandse doden. Rond 4 uur vanmiddag komen de eerste slachtoffers aan op Eindhoven Airport... Na de landing is er een minuut stilte. Dan zullen er op Schiphol geen vliegtuigen landen of opstijgen. Bussen en taxis van Connections staan stil. En in veel winkels gaat de muziek even uit. Op alle overheidsgebouwen hangt de vlag half stok... en op verschillende momenten worden klokken geluid. Veel nabestaanden gaan naar Eindhoven om de kisten op te wachten. Ook de koning, koningin en premier zijn daarbij. Daarna gaan de lichamen in kolonnen naar een kazerne in Hilversum... voor identificatie... De A2 en A27 zijn tijdelijk afgesloten als de kolonne passeert. Vanavond is er in Amersfoort een speciale gebedsdienst en in Amsterdam wordt een stille tocht gehouden. De NOS verzorgt extra uitzendingen. Amerika denkt dat pro-Russische separatisten vlucht MH17 bij vergissing hebben neergehaald. Veiligheidsfunctionarissen hebben geen bewijs...